Mark Visser met het NOS-journaal. De rechtbank in Rotterdam heeft dus Jos van Rij een eerlijk proces gegarandeerd. Voormalige VVD-wethouder uit Roermond staat terecht voor corruptie. Zij onder meer stemvolmachten hebben geronseld, vertrouwelijke informatie hebben gelekt en smeergeld hebben aangenomen. Van Rij zei zaterdag in Nieuwsuur dat het OM erop uit was om hem te kleineren en te ontregelen. Dat hij daarom geen vertrouwen meer heeft in de rechtsstaat. De rechter probeerde hem gerust te stellen door te zeggen dat het zijn taak is om een eerlijke rechtsgang te waarborgen. In Den Haag is geschokt gereageerd op de onthullingen uit de Panama Papers. GroenLinks, PvdA, SP en D66 willen duidelijkheid over verdragen tussen Nederland en Panama. GroenLinks heeft een debat aangevraagd. Volgens die partij ontstaat het beeld van een rijke en machtige elite die miljarden over de wereld schuift. De PvdA wil dat de Belastingdienst de Nederlandse betrokkenheid onderzoekt en boetes en naheffingen oplegt. Coalitiegenoot VVD wil dat het ministerie van Financiën uitzoekt wat er aan de hand is. In Hannover zijn de eerste Syrische vluchtelingen uit Turkse opvangkampen aangekomen. Het gaat om 16 vluchtelingen die met een vliegtuig van Turkije naar Duitsland zijn gebracht. Later vanmiddag worden nog eens 16 Syriërs verwacht. Eerder vanochtend zijn de eerste vluchtelingen vanuit Griekenland naar Turkije gebracht. De vluchtelingenruil is onderdeel van de deal die de EU drie weken geleden met Turkije sloot. De spuugkit waarmee wordt geëxperimenteerd bij het openbaar vervoerbedrijf van Amsterdam... heeft voor het eerst een verdachte opgeleverd. Zijn DNA zat ook in de databank van het Nederlands Forensisch Instituut. Vijftig gvb medewerkers hebben de spuugkit bij zich. Als ze worden bespuugd kan DNA worden veiliggesteld en op die manier de dader worden achterhaald. Het weer bewolkt en vooral het westelijk deel van het land regen of een bui. In de loop van de middag op de meeste plaatsen zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst wat regen, maar later ook zon en dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hawker van de ANWB.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 On a bouffé nos doigts hey. Tome, weet je wat? Het is niet zo dat ik je niet kan helpen. Het is niet zo dat ik je niet kan helpen. Het tu niet Ça doit ik au moins kan fois que j'ai compté mes doigts. ik je niet kan helpen. Het ton papa zo dat ik je niet kan helpen. Het is niet zo dat ik je en die ça doit. fois mes Welkom terug bij het tweede uur van uh, ZFM Lunch. Leuk dat je nog luistert tot uh, twee uur uh, zijn we bij hem. Hey, dit uur gaan we om uh, nou, ongeveer kwart over één even contact opnemen met uh, Golden Joop van Es. De evenementen van de afgelopen weekend uh, doornemen. Wat er allemaal is uh, geweest, wat je gemist hebt. Of misschien weer er wel bij geweest. Rond de klok van uh, half uh, zal weer een uh, nieuwsupdate uh, zijn. En wat er allemaal nog meer uh, gaat komen, dat uh... gaan we als verrassing houden. Is voor mij ook een verrassing. Dat uh, gaat uh, helemaal goed komen. Je luisterde naar uh, Stromaai met uh, Papuuté. En wij gaan snel door met een ander uh, prachtig nummer van uh, Deep Blue Something. Die heet Breakfast at Tiffany's. Hier op uh, CFM lunch. we've got nothing in common. No common ground to start from. And we're falling apart.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 You have grown. Cast my memory back there a lot. Sometimes overcome thinking by making love in the green grass. Behind the stadium with you. My brown eyes. We Morrison was dit met de la Girl. En daarvoor hoorde je uh, Breakfast at Tiffany's uh, van uh, Deep Blue Something. Yes, yes. Ja, echt waar. Ik heb niks te doen. En uh, het is ondertussen kwart over één. En dat betekent dat we live gaan overschakelen naar Studio 13.000... waar uh, Golden uh, Joop CfM zit. <laughs> oh, oh, zo. Ja, hey, Joop. Studio 59 is meer genoeg. Studio 69, wat zeg je? <laughs> oh, oh, oh, oh. Dag, dag Marius. Hey, goedemiddag Joop. Goedemiddag, welkom in het programma. Als het dank goed wel, is... Uh, ja, als het goed is, heb je het weekend weer heel veel beleefd? Ja, meer dan ik kan vertellen hoor, want dan heb ik ongeveer drie kwartier nodig. Maar nou, nee, het, je hebt… De... Ah, de... ik heb de tijd hoor. Ja, maar die tijd neem ik niet. Als je maar voor half 1 klaar bent, want dan ga ik beginnen. Uh, Dan hebben we het nou, regionale nieuws. Het zal kielen kiele zijn. Nou, kom op. Shoot. We los. Nou, oké, nou even begonnen. Vrijdag. Ja, vrijdag ja. ben ik ik bij de muur geweest. Dat is de muur van het uh, Verenigd Maaplein, die in het verleden blauw was met allemaal schilderijen gemaakt door een heleboel enthousiaste Zandvoorters. Die schilderijen zijn er afgehaald. Die uh, kunnen de, de makers eventueel ophalen bij het Zandvoort Museum. Um, en die muur wordt wit gemaakt. Daarop komen foto's afgedrukt op uh, weerbestendig uh, materiaal van Zandvoortse fotografen. En dat is allemaal in het kader om Zandvoort wat meer kleur en fleur te geven. Men vond die, die donkerblauwe muur wat te, te naargeestig en... En de, de schilderijen hingen al volgens mij vijf jaar, ja. dus sommige waren al uh, aan het verbleken, er waren stukken verdwenen. Ja. Dus het was eigenlijk een beetje een armoedig gezicht en dat hele die heeft er uiteraard weer eens een project van gemaakt. Ja. En iedereen kan meehelpen om die muur weer te maken. Het is een behoorlijke klus. Ja, dat ze hadden op... dit keer een groepje van ik geloof een man of zes, zeven hè? Ja, ja, en daar is altijd hulp meer nodig. Ja. Want het is een behoorlijke klus om die, die muur... die uit hele diepe voegen bestaat... om die goed wit te krijgen. Die voegen moeten namelijk ook wit worden. Uiteraard ja. moet één wit geheel gaan worden. Dus bij dat deze maken we uiteraard. er meteen even een oproepje van, Joop, toch? Ja, dat is Mocht u uh, willen helpen... Even een mailtje geven aan Hille Janssen. En dat is hjansen.nl. Dat u mee wilt werken daaraan. Ja. Dan ben ik vrijdag ook nog geweest bij uh, de opening van de kinderkunstlijn. Oh leuk. Uh, kinderkunstlijn, dat is nu al, ik meen, voor de negende keer. Maar dat moet ik me eventjes uh, nee, onderarm houden. Nee, klopt. De negende, ja, negende keer. Ja. Oké. Okay. Uh, is hij weer geweest? Het, het is voor de groepen. Acht van de basisscholen van Zandvoort die krijgen um, in eerste instantie van uh, Marianne Rebel theorieles op school over schilderen, over materialen, over dat ze spullen allemaal. En dan gaan ze een, een, een, naar een thema dat wordt aangegeven door, uh, door de organisatie, een schilderij maken. En die worden allemaal tentoongesteld binnen Zandvoort bij uh, dit keer 34 winkels. Dat zijn er oh. nog wel een paar. En voor de wow. Ieder jaar worden het er meer. Ja. En Marianne zegt, ja, ik word gewoon ontzettend veel werkgevonden. Want ja. ik moet ze allemaal gaan brengen. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Je wilt het of je wilt het niet. Maar ja. een heel leuk initiatief. De die is voor heb je... de kinderen heel erg goed, ze kunnen zich helemaal uiten. En dit jaar was ze dan uh, het, het, het, het thema uh, Oud Zandvoort, gebouwen van Oud Zandvoort. En dat is oh, dat aangegeven is. door uh, het genootschap Oud Zandvoort, mm -hmm. dat uh, in december afgelopen jaar het 45-jarige jubileum vierde. En die heeft zich uh, verbonden aan die kinderkunstlijn. Die hebben dus de kinderen laten komen afgelopen vrijdag in uh, Theater De Krocht. Dan kregen ze allemaal uh, uh, uh, eerst even een uitleg van uh, Marianne Rebel nog, dan kregen ze. Uh, de, de opening werd gedaan door uh, wethouder Gert-Jan Bluis. En daarna kregen ze allemaal limonade en wat lekkers. Uh, om te vieren dat die Kinderkunstlijn officieel geopend is. En iedereen via de VVV een routebewandeling be Wandelings. Mm -hmm. Omschrijving kunnen krijgen. Uh, om uh, die uh, te gaan bekijken. Ja. Heel leuk. Het wordt, uh, het wordt steeds echt. groter, hè, het evenement. Leuk? Ja, ja, ja. Echt, uh, echt helemaal geweldig. Ja. Dan hadden we vrijdagavond ook nog de genootschapsavond van de genootschapspaar Sandvoort. Ik meteen door. Ja. Ja, toevallig, maar dat, dat, dat werd eraan vastgeplakt. Hm. En daar kwam uh, dominee Teunert van Linden even vertellen. Even. Want heeft er denk ik anderhalf uur over gedaan. Over zijn tweede boek, Joden van Bad Sandvoort. Of in Bad Sandvoort. Daarin deed hij uit de doeken. Wat er uh, in Sandvoort gebeurd is vanaf zeg maar uh, 1880, 1881 toen de gebroeders Elsbacher... Uh, waar de Elsbaggerstraat naar vernoemd is... Uh, een stuk uh, grond kochten van 2,5 kilo, kilometer lang en 200 meter breed. Wat je ermee moet doen mag we weer weten. Maar ze kochten het in ieder geval. Mm -hmm. en, en dat gedeelte, het, het gedeelte wat eigenlijk nu binnen de gemeentegrens van Zandvoort ligt... Ja. daar hebben zij het een en ander ontwikkeld als, als uh, groot badhuis en dat soort dingen allemaal. Uh, hij legde dat uit. Uh, mm -hmm. En voor iemand die geen Zandvoorter is... Wonderzwaarlijk, wat die man aan, aan een geheugen heeft en informatie heeft gespuit tijdens de avond. Hij, hij, alles uit het hij, blote hij, hoofd. Volledig. Maar, dan ook, maar ja, hij heeft er natuurlijk ook opgeschreven. Hij die boeken geschreven, en ook, ja. Soms, dan weet ik het over het algemeen wel. Mm -hmm. Maar hij, eh, hij toonde daar ontzettend veel beelden bij. Voor van, van alles en nog wat. Van. van uh, van, van personen tot aan documenten en van gebouwen tot aan de afbraak, Alles was zichtbaar. En uh, het was alleen jammer dat de, de zaal niet vol zat. Maar de zaal, de, de mensen die er waren, die waren uitermate tevreden over zijn. Uh... Uh, uitleg over wat wat zand wordt, zo moet ik het zeggen. Nou ja, het is onderhand gewoon een voorstelling heeft hij ervan gemaakt, hè? anderhalf ja. uur? Ja, dat heeft hij nee, ook. Het was, werd ook uh, onderbroken door een pauze, en dat ja. was ook wel terecht, want die stoelen zitten toch wel enigszins hard. Ja. Ik heb er zelf van alles van gemerkt. Het <laughs> is wel lekker als je even de benen kunt strekken tussendoor. Ja, heel eventjes, ja? en ja. dan heel even een bezoekje brengen aan TO uh, van, ja. uh, van uh, uh, het theater uh, de Krocht. De Krocht. Ja. Dan krijgen wij... Um, uh, een uitnodiging om zaterdagochtend uh, bijeen te komen bij uh, het standpunt van Telassa. Want daar werd een boek over De Paal. De Paal waarin Zandvoorters uh, protesteerden tegen het, uh, het plan van minister Kemp, Kamp, moet ik zeggen, om te komen tot. Uh, tot plaatsing van windmolens binnen de 12-mijlzone. Sanford is daar tegen, heel sterk op tegen. Sanford was ook tegen het nu al liggende uh, windmolenpark, maar kon daar niets meer tegen doen. Mm -hmm. maar dit konden we nog stoppen. Ja. Daar is een fotoboek van gemaakt door Irma de Jong van Middelkoop. Prachtig mooi, hele mooie foto's in, uh, geladeerd met teksten die ze heeft uh, van van van Facebook Facebook. wat leuk hè ja ik enig. En het is een boek geworden van schrik niet, 105 pagina's. Met vol met foto's. Ja. Foto's van bijna iedereen die daar foto's heeft gemaakt. Heeft ze opgevraagd. Het is een ontzettende klus geweest. Ja. Samen met Robert Kaater heeft ze dat afgemaakt. En dat boek werd zaterdag aangeboden aan Huig uh, Molenaar Senior. Uh, waar het idee ontsproot is. En die het ook geïnitieerd heeft. Ja. Nu... Is het zover zelfs dat De Paal, want hij wordt gewoon De Paal genoemd dat ding, ja. uh, is op tournee en die komt de laatste week van april, dat zal de laatste tien dagen zijn, de laatste twee weekenden dus, in Noordwijk te staan. En het idee is om Zandvoort dus daar ook deel van te laten nemen. Ik weet ondertussen van Irma de Jong dat ze zelf heeft ingeschreven, ze is geplaatst als uh, protestzitster, uh, zeg maar. Ja. En het is de bedoeling dat er uh, op een bepaalde dag heel veel uh, vierwiel aangedreven auto's over het strand van Zandvoort naar Noordwijk rijden. Vol met enthousiastelingen die tegen uh, die windmolensplaatsing zijn binnen die 12-mijlzone. En dan onderweg zoveel mogelijk handtekeningen proberen te verzamelen om alleen maar dus aan de Tweede Kamer duidelijk te maken dat we dit niet willen. Nee, en er zijn ook nog uh, plekken vrij om, uh, om te gaan zitten hè? op de paal ja, ja. om een shift je te gaan je draaien. Ik ga opgeven, uh, ja. alles staat in de Zandse krant voor komende donderdag. Maar. En uh, als je daar opgeeft, dan word je waarschijnlijk wel geplaatst. Ja, ik Zou doe dat, het niet meer. Het was uh, ontzettend positief gebeuren natuurlijk. <lacht> nou, dan hebben zaterdag ja. ook nog even de Lions gewonnen. Zij het uh, met, uh, ja, met de grootste moeite, denk ik, van uh, de nummer 6 <coughs> van de Randlijst, Hillegom. Ja. Het werd 70, 77 voor Zandvoort. Ja. ja uh, ik weet niet of Ron van der Meij gespeeld heeft. Nee, dat denk ik haast niet, want hij had een uh, behoorlijke blessure hè, die wedstrijd daarvoor. Ja, ja hij was dus ja. enkel gegaan vorige ja. week. Het viel wel mee. Mm -hmm. maar ja. De allerlaatste wedstrijd is de belangrijkste van het ja. seizoen, want ja. dan kan je dus ongeslagen kampioen worden. En het ja. is tegen, niet tegen het eerste beste team. Dus tegen Vieringenland, mm -hmm. dat lange tijd op de tweede plaats heeft gestaan. Ja. Maar uiteindelijk toch af heeft moeten haken. Ja. Het zal niet gemakkelijk worden, maar de kans is heel groot dat Zandvoort. Gek vind ik ribel. Uh, Neem even een slokje water. Ja, dat hebben we hebben het niet in de buurt. Oh jammer. een dropje. Oh, een dropje. <laughs> maar dat zal voor het ongeslagen kampioen kan worden. Ja, Wat dat gaat zou mooi zijn. het dat is een, een uitstekend resultaat natuurlijk ja. voor een nieuw team... dat mogelijk volgend jaar wel, uh, ja, als er plaats is, uh, naar de rayonklasse kan... van ja. de vierde klasse district. Uh, dan zou je eigenlijk dus nog een drie jaar uh, omhoog moeten gaan... en daarna pas het vierde, vierde uh, rayondistrict uh, komen... Uh, als er plaats is, dan wordt er, er al toegezegd dat Zandvoort uh, van harte welkom is om daar te gaan spelen. En dat zou mogelijkheid zijn voor jonge spelers die eigenlijk uh, bij Zandvoort, bij Lions, een opleiding hebben gehad. Ja. En weggehaald zijn door de grotere verenigingen in de omgeving. Om weer terug, om terug te komen. Ja. ja. En om Zandvoort of uh, Lions dan een beter aanzicht te geven dan via de, de schrikswasser. Dat ja. voor mij... Graag zelfs. Ja, nou 9 april is de huldiging hè, had ik gehoord. Ja, 9 ja. april is de laatste thuiswedstrijd. Dan worden ja. ze gehuldigd voor het groot feest. Ja. Uh, dus iedereen is uitgenodigd om dan te komen kijken. Zelf. Ik vond het afgelopen ja. thuiswedstrijd vond ik het al heel druk. Je bent zelf ook geweest. Ja, uh, Dat Het is alleen maar positief. Ja. Geweldig. Ja. Zondag was Zeken. het prachtig mooi weer natuurlijk. Het ja. was heel druk op Zandvoort. En er stond zelfs uh, vanaf Heemstede een kilometer of drie vielen. En het was de eerste vielen van het van seizoen voor het weer <laughs> van het jaar naar Zandvoort toe. Nou, heb ik nog een weekend gehad, ja of nee? Ja, je hebt een, een prachtig weekend gehad. Heel actief, maar wel. veel te doen. Ja. He? Je hebt ja. het, uh, overal op af geweest. Leuk dat je dit ons even hebt willen laten weten wat er allemaal te doen is geweest en hoe het is verlopen. Ja, en, en, uh, en is alles uh, komende donderdag in de Zandense Krant. Uiteraard, zeggen? uiteraard. Daar gaan we eens eventjes lekker gemakkelijk te voorzitten. Ik ja. <laughs> zeg Joop, heel erg bedankt voor je bijdrage. Ik bel je Graag volgende dag. week weer om kwart overheen. En dan hoop ik weer leuke dingen van je te horen. <laughs> we doen ons best. En Prima. ik je nog een hele prettige uitzending verder. Dank je wel. En jij een hele fijne dag verder Joop. Dank ja, ja. je wel. Dank je. Dag Goed. Dag, dag, dag, dag, Joop. Doei doei. Dank je wel Joop. Dat was Joop van Ness, live vanuit Studio 59, zoals je zelf zei. Hey, zo direct naar het volgende plaatje, Regio Nieuws Update met Dolly Tempierik. Maar eerst gaan we luisteren naar Stella Sue met de prachtige single van haar Reason. Reason. Buurvrouw uit België afkomstig, deze Sellersoek. En dit was haar tweede single wat in de toplijsten terecht kwam. Dit was Reason hier op ZFM Zandvoort met ZFM Lunch. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempirik. Ja, lieve luisteraars, dan volgt nu een kleine update van het regionale nieuws van 4 april 2016. Leuk is dat, hè? 4-4-16. Ja, ik vind 16. het een mooie inderdaad. Ja, is een mooie datum. Ja. Um, in de nacht van zaterdag op zondag werd tijdens horecatoezicht in Zandvoort een man aangehouden nadat hij een horecaportier had bedreigd. De man werd door de portier geweigerd naar aanleiding van eerder wangedrag. De verdachte is uh, na zijn aanhouding ingesloten in het cellencomplex. Overigens uh, is tijdens het horeca toezicht de politie Zandvoort... Uh, opvallend en onopvallend aanwezig in het centrum van Zandvoort... en ook op de routes van en naar het centrum. En tijdens de zomerperiode zullen er ook zeker politiebikers worden ingezet... en zij kunnen zich onopvallend, stil en flexibel door het gebied bewegen. Dus uh, wees gewaarschuwd... U denkt dat niemand u ziet, maar u wordt gezien. Ze zijn er wel. En weet je wat dat ook voordeel is? Ja. Ze hebben um, hulp van cameratoezicht, hè? Hangen camera's over een dorp? Ja. Dus als er wat is, kunnen ze het ook zien. Zijn kieren? ze er zo bij. Ja. Ja. ja, aan een kant vind ik het wel goed. En aan de andere kant vind ik het een beetje benauwend. Nou, als je kijkt ja. naar alle grote steden. en je hebt dan nou tegen, tegenwoordig op uh, televisie op zondag de meldkamer. Ja. Dat is gewoon een serie, er wordt alles met die camera's ja. en de politiecamera's gedaan. Ja. Ze zien wel ontiegelijk veel. Ja, en ze zijn een... er wel echt snel bij iedere keer. Dus ja. helaas is het nodig. En ja, ik ben blij dat genoeg. het kan. Ja, zeker. zeker. Anders dan zou alles de spuigaten uitlopen. Het hè? wordt alleen maar erger in uh, ja. 2016. Dus ja, uh, ja, ja. Nee, goed hoor dat ze daar uh, goed achterheen zitten en wat doen voor de precies. veiligheid van ons allen. Nou. Dan uh, is het weer tijd voor de jaarlijkse Suicide Awards. Um, ik weet niet of alle Zandvoortes het kennen. Maar wij hebben in Haarlem een prachtig uh, klein dierentuintje. En die heet de Artisklas. Nou, waarom heet dat de Artisklas? Dat is ooit begonnen door een medewerker van, uh, van Artis. Die uh, heeft daar een paar kleine huisjes neergezet en, uh, met een diorama en dergelijke. En. Daar leerde hij leerlingen van de basisschool van alles over dieren. Nou, inmiddels is dat uitgegroeid tot een dierentuintje. Heel schattig, heel mooi aangelegd. En het jammere is alleen dat het alleen op zaterdag en zondag open is. Tussen 1 en 5, of 2 en 5 zelfs. Maar absoluut de moeite waard. Nou, deze artistklasse is al een paar keer de prijswinnaar geworden van de Zoosite Awards. En dit keer gaan we natuurlijk weer even kijken of we ze zover kunnen krijgen. Dat ze weer die prijs krijgen. Want die hebben ze absoluut verdiend. U kunt daarvoor stemmen. En dat kan van 3 tot en met 24 april 2016. En de link om te stemmen is www.zoesite. En dan schrijf je z o slash site slash awards slash 2016 slash stemmen 2016 luistert u over drie dagen terug naar de herhaling well, kun je nog drie keer herhalen voor me alsjeblieft ik had ja, geen pen bij natuurlijk. Me. ja natuurlijk, dan is het programma om maar goed, als je naar de, even googelt naar de Artersklas, daar zal het ook zeker wel opstaan staan. ik uh... denk dat je hem ook wel even op onze Facebook zet toch? oh dat kan ik ook wel oh, ja. doen, ja op de Facebook site van uh, Sanford Lunch uh, zal ik het ook zetten en uh, ik zou zeggen, ga er eens heen. Entreeprijs is uh, 2 euro voor een volwassene en 1 euro voor een, uh, voor een kind. Dus dat is allemaal nog te overzien. En dan heb je een leuk middagje met allerlei leuke dieren die je kunt bekijken. Nou, voor die award zet ik het inderdaad zo even op onze site. Uh, een 51-jarige vrouw heeft vrijdagmiddag in beschonken toestand... een fietser aangereden op de Boekenrodeweg in Aardehout... De bestuurster reed na het ongeluk door. Nou, Dat vind ik wel zo schandalig hè? als je dat doet als iemand aanrijdt. Waarschijnlijk was ze zo bezopen dat ze niet eens doorgaat. Waarschijnlijk, het is toch niet te geloven. De politie kreeg rond kwart voor twee smiddags al een eerste melding van getuigen... dat er op de Zandvoortenweg een auto zou rijden... waarvan de bestuurster vermoedelijk dronken was. Want de auto slingerde hevig op de weg heen en weer. En terwijl de politie onderweg ging, kwam er ook een tweede melding binnen... dat op de Boekenrodeweg een fietser zou zijn aangereden door een auto. Nou, uiteindelijk werd de auto en de bestuurster aangetroffen op het Goudsbloemplein... waar die auto tegen een uh, lichtmast, was, lichtmast was geparkeerd. Hm. De bestuurster bleek onder invloed van alcohol te verkeren... en volgens de politie zei ze daar zelf over dat ze wel erg dronken was. De vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis voor onderzoek... en hier werd ook bloed van haar afgenomen. En het bloedmonster wordt door het Nederlands Forensisch Instituut... onderzocht op de aanwezigheid van alcohol. En na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw ingesloten... op het politiebureau om te ontnuchteren. De politie heeft het rijbewijs van de vrouw ingevorderd... en ze wordt ook aangemeld voor een rijvaardigheidsonderzoek. Nou, tot zover... Uh... Het nieuws voor vandaag, want uh, ik heb natuurlijk het vorige nieuwsblokje al wat dingen gemeld. Maar daar heeft ook Joop het weer over gehad. Nou, Daarom. dan zou ik het weer voor de derde keer gaan doen. Dat vind ik een beetje overdreven. Dus ik stel voor om te kijken of de zon nog gaat komen vandaag. Nou, zo ziet nou, het er nou, wel nou, uit. Nou, nou, nou, nou, inderdaad. Het weer bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Tja, zo zie je maar. Hè. Een uur geleden zagen, zaten we nog een beetje cynisch te lachen over dat weerbericht. Maar <lacht> die Rico Schreuder, hij gaat toch gelijk krijgen. Want wat zei ik nou vorige uur? Vandaag is het aanvankelijk bewolkt en valt er nog regen. En vanmiddag blijft het over het algemeen droog met geregeld zon. En het gaat verdomd nog gebeuren ook. Want het lijkt erop dat het zonnetje nu aan het doorbreken is. Lekker. De wind waait vandaag hooguit matig uit het zuiden... en de temperatuur gaat stijgen naar waarde omstreeks de 15 graden. Morgen is het bewolkt en in de ochtend is er een buienkans. Af en toe komt ook de zon tevoorschijn... en de wind waait uit het westen tot zuidwesten... en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur gaat morgen stijgen naar waarde rond de 14 graden. Tot zover dus het weerbericht volgens Rico Schreuder... Ja, en dat is jouw nummer weer, hè? Ja, en uh, ik heb het vorige uur een uh, liedje gevraagd voor mijn uh, schoonzuster Diana. En uh, nu ga ik een uh, liedje vragen voor mijn broer. En waarom? Ze hadden zaterdag een feestje en... Oh, uh... ja, ik dacht <laughs> ze hadden was... bot... Nee, dat. <laughs> ja, maar dan moet ik zo lachen, dat is weer echt iets voor mijn broer. Uh, een feestje voor zijn stiefdochter, die werd 17. En het, wat hebben we verschillende keren uit de, uit de boxen horen gehalmen. Over uh, twee motten van Doris. Dus ik denk, nou, die gaan we nu dan ook nog maar even draaien voor hem.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 rijden hoorde je net twee motten. En dit is natuurlijk uh, Al van Veel met uh, Big in Japan. En van Japan gaan we door naar uh, Parijs maar, denk ik zo, hè? wil heb ik ook wel een keertje zien in weer. Was uh, van de week ook op televisie. Er dus zit hier zelfs een mama appelsap in, in dit nummer. Maar ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Maar luister maar goed. Kenny B. morgen in Parijs. Gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Fransijs. Le bent bourgeois, René. Venis, praat ik zeg, Amour. Ik Mon Amour. Moet Marcel, tu es très belle. Je suis néerlandais. Oh, je parle un petit peu français.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 er gebeurt er iets met mij. Tu sais, sais. Je suis né Oh! Je parle oh, un petit peu français. En ik exercice. En uh, liefdes en dan uh, lekker uh, naar huis toe gaan en uh, dat soort dingen. Ja. En er zit een, echt een mama appelsap in. Hoorde je hem? Nee, ik heb hem niet gehoord. Ik kan hem uh, nog even uh, proberen te laten horen. Dan uh, zingt hij dus. Ik heb hem ook niet echt opgelaten. Oké, okay, ik zal hem ja? even uh, ja. klaarzetten zo. Ik zit dus uh, lekker thuis en uh, gezellig samen. En dan ja. krijg je dit te horen. En dan nog een hoertje voor ons. En dan nog een hoertje voor ons. Dat zingt hij. Niet. Zingt hij ja, dat echt? Ja, dat zingt hij echt. Even kijken. Um, nee, dat is de, de volgende al. Ja. Um, waar stond hij nou? Trouwens, wat, wat heel leuk was, hè? Want daarna uh, nou, je deze man ook hoort. Dat komt ook weer steeds meer op, hè? Want gisteren was ik dan bij die talentenjacht. Ja. En uh, ik, dat was zo gek, hè? Dat ben je helemaal niet gewend. Er was een, uh, een gekleurde jongen. Een negroïde jongen. Ja, die zijn we en inderdaad die... niet gewend. Nee, nee maar die, die ging van die echte Nederlandse... Um, ja, van, van die, van die afterskip-stampers staan zingen. En dat is zo'n gek gezicht. Ja, geloof ik. En ja. toen kwam er weer een, een negroïde man op. Die was dan volwassen. En um, nou, een petje op en van het rastahaar eruit. En dan denk je, nou, dan gaan we nou salsa krijgen of mijn ringen. Gaat die André Hazen zingen? Nou, dat is... <lacht> Dat is toch, een, ja, dat is heel gek. Dat, is, dat, dat, dat, dat moet je even een twist in je bovenkamer maken. Van oké. Okay. Ja. Want die, die andere jongen ook. Die ging echt aan in plat Amsterdams. Weet je wel. En dat, <laughs> jezus, hoe is ah, het mogelijk. Nou, ja, Ik ben benieu benieuwd hoe het vanavond gaat in de krochten met de popbandjes. Maar ja. ik hoop dat jij hem wel gaat horen nu hoor. Wacht even. Ik doe nog een ja. keertje. Oké, oké. Okay, okay. Goed opletten. Hoertje erbij voor ons. En dan nog een hoortje voor ons. Ja. ja. En dan nog een hoertje voor, voor ons. ons. Wat zou die nou uit. Nou, nou kan je nooit meer horen wat hij nee, eigenlijk ik bedoelde. Weet, ik weet ook niet wat hij uh, hoort te zingen, maar ja, dat uh, ja. doen we nee. niks aan. Nou, erg nee. hoor. <laughs> ik vond het wel grappig. Ja, zeker weten. Ik hou er wel van. Ja. Ook van, nee, van die mama appelsap dan, hè? niet van die hoertjes. Nee, ah, Dit ja, is de passenger. Ja.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 We leven drijvend van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl met uh, I Follow Rivers zijn we langzaam aangekomen aan het uh, einde van uh, dit programma op de, za op de zaterdag, maar, nou, op de maandag 4 april <laughs> kom ik nou bij zaterdag ik ben de tijd een beetje kwijt ja is dat zo, ja. kan je nagaan wat koud water doet, ja dat ook nee, maar ik, ik ben al een paar dagen vrij en uh, oh. voorlopig ook nog vrij oftewel ik ben werkloos uh, ja. <laughs> dus, ja, inderdaad. Dus heeft u een leuk baantje voor hem ja. Bellen, hè? Ja, ja, bel maar even. Uh, ja. 06 817 787 Maar, ja, <laughs> maar <op. laughs> zeg ik expres heel snel. Zo. ik gaan mensen echt bellen. Ja. Uh, nee, stuur gewoon even een mailsje. Dat mag altijd. Ja, toch? Als je baantje hebt, zandvoort.info. En dan uh, komt het gewoon bij mij terecht. Geen probleem. Hey Dolly, het zit erop. Zie je, vind ja, lust, uh, ja, voor ja. deze maandag? Het was weer gezellig. Ja, ik vond het geweldig. Ja, ik vond het een ja, beetje hey. winnen aan het begin. Ja, moest je? Ja, ja ik moest echt winnen. En niet aan mij, toch? Aan het nee, niet aan jou, Nee, je? aan het programma. ja. Aan het format. Ja. Ja. ja. Een tijd geleden dat ik dit heb gedaan, de lunch. Ja, ja, ja. Maar ja, ik heb ook iets vergeten. Ik was uh, het cabaret vergeten. Ja. Dus ik, ik hoop dat onze luisteraars me vergeven. En, ja, ik heb het een wel. klein beetje goed gemaakt met die twee motten, toch? Ja, ah, ik vind voor wel. <laughs> en daarna een klein beetje cabaret erin met een mamappelsapje. Ook nog. Kijk eens ja. aan. Nou ja, we hebben genoeg voor de maandagochtend, hoor. <laughs> ja, toch wel? Ja. Nou hey, ja, uh, morgen weer. Uh, Ruud en Angela. Ja, gezellig. Het ja. paar. Yes, van tussen 12 en 2. En uh, ik ben er donderdag weer met Ruud. Met Ruud. En uh, jij bent er vrijdag, denk ik, weer met de Euro Breakdown. Um, ja, als het goed is wel. Kijk hoor. Je gaat er niet Vrijdagmiddag, over, slaan. tussen 3 en 5. Kijk. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Ja, die ja. ja, ja, ja dat ben Ik ken hem toch wel? Ja, nee, ja. dan uh, klopt okay. het wel. Ja, Nee, heel nou. goed. Uh, Dolly, dankjewel dat ik ja. hier mocht zijn vandaag. Nou, uh, jij ontzettend bedankt dat je me hebt willen helpen. Graag gedaan. Ja. En dan zit ik een beetje te rekenen ondertussen, maar... Uh... Ja, we gaan eruit. Ja, nee, ik ga het niet redden met dit nummer. Nou, <laughs> maakt niet uit. Het nummer is te kort. <laughs> Bob neemt het <laughs> straks over. Ja, dat sowieso om de klok van uh, twee uur. Graaf vanavond allemaal... Um... Naar, naar de, de Krocht, Krocht, gebouw de Krocht in het ja. Zandvoortse centrum. Even naar het Zandvoortse uh, talenten luisteren. Juist vanaf 7 uur vanavond uh, gratis uh, toegang... over de popbands uh, van de muziekschool, The New Wave. En dan even voor de pauze kan je uh, um, ja, de dochter uh, van Horen. De dochter van, wie is ze dan? Nou, dat is nou Lea. Ja. Die je net ook hoorde hier in de uitzending... En die zal dan uh, samen met haar uh, popband en uh, Richelle Plant... ik ga uh, haar nummers uh, ten gehore brengen. Maar niet alleen zij is er een grootschalige ja. aan zal aanwezig zijn uh, vanavond ja, gezellig ingebouwde krocht. Dus uh, ga en er wij, gewoon heen. En wij zijn erbij. Ja, we zijn erbij. CFM TV, Cfm TV is oh, erbij. Ja? Oh, ja, ja, toch? Ja, ja ik vind het wel. Ja, ja, ja, ja. Neem sowieso een camera mee. Ze, uh, ja, dat Mulder. Ja, sowieso. <laughs> Ik ga even naar mijn ouders toe, die zijn toch op vakantie. Dan ga ik daar even snel douchen. Ja, douchen? <laughs> en dan gaan we maar vanmiddag eens kijken of ik die CV weer aan de praten kan krijgen. Want uh, het is echt geen doen hoor. Gisteren ook al en vandaag weer. Oh. Verschrikkelijk. Oh. Ja. Maar het zal wel een klein dingetje zijn. Maar uh, even vanmiddag uh, pielen. Ja, ja. Het is meestal een klein dingetje. Ja, ja. ja. ja. Nou, dus op de koud water sowieso. Hé, hey, hartstikke bedankt <laughs> voor het uh, luisteren. en. Uh, tot voor... gauw we weer. Tot de volgende keer. Hoi.